Dat, uh, vooral file bij Utrecht. Want op uh, knooppunt Rijnsweerd is er een vrachtwagen gekanteld. Verkeer vanuit Amersfoort uh, op de A28 kan bij het knooppunt niet kiezen voor de A27 richting Breda. En daarom staat er tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer op die A28. Op de A27 bij Utrecht richting Breda staat bij het knooppunt Rijnsweerd 2 kilometer file. De A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland. Bij Krooswijk 3 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Daarom is uh, de recht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 Is langs De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Komt er meteen op me afgelopen. Dat is mijn neefje. En mijn neefje is het grappigste mannetje wat ik heb. Mijn neefje is vier jaar oud. Hm. Ik herhaal, hij is pas vier jaar oud. Als je hem nu afvraagt wat hij later wordt, zegt hij... KLM um, um, um, Stuart Kapper of Mouscoster, 1 van de drie. Wauw. Hij is vier jaar oud. Ik zei vandaag tegen hem, joh. Ik moet in Rotterdam optreden. Oh, Rotterdam, eh? Oh. S'avonds Kralingse bos. Mm. Wat we krijgen we nou? Wrijgen we, we nou. Ik dacht al, waar ken ik jou van? Hey. En laat, laat. Ben ik met mijn neefje naar Euro Disney geweest? Nou, dat vond hij het mooiste op aarde. Had het helemaal opgedost. Luiertje van Versace, slappertje van Chanel, speentje van Otazoel. Wauw. En we lopen er rond en wie komt op ons aflopen? Mickey Mouse. Hij helemaal door het lied heen. Oh! Mickey Mouse. Wat zie je er prachtig uit? Je bent een vlees geworden verrassing. Oh. <lacht> Mickey Mouse is ook een held van mij. Maar deze Mickey Mouse, die stonk uit zijn snuit. Het was gênant. De fruitvliegers kwamen ze mel muil uitvliegen. Het was vreselijk. Euro dus niet. Nou, toen zag ik Donald Duck naar lopen. En Donald Duck is een zielig mannetje. Denk even mee. Donald Duck is een zielig mannetje. Hij heeft geen ouders meer. Hij heeft een oom die hem nooit geld leent. Drie irritante pubers in huis. Het enige leuke in zijn leven wat hij heeft, is zijn vriendin... Maar die wordt ook nog geneukt door zijn neef. Dat is toch zielig. Katrien Duk, Desperate Housewife. Ja, matras van staat. Nou, het enige leuke van Euro Disney is de attractie... It's a Small World After All. Ken je die attractie? Dan ga je in drie minuten met een bootje door de hele wereld heen. Met wat jullie vanavond door mijn wereld in Leiden doen. Het is een kutattractie. Maar dat liedje krijg je niet meer uit je hoofd. Dit liedje of niet? It's a small world after all. It's a small... Ik ga niet zingen, ik ga niet zingen. Dit liedje blijft drie dagen hangen. Ik ga ineens doen, dat doe ik pas aan het eind van de voorstelling. Nee hoor, absoluut wel. <tossimus> nou, en aan het eind van familieweekend. Dan mag mijn neefje altijd het slotlied zingen. Daar kijkt hij een jaar naar uit. Daar repeteert hij een jaar voor. Alsof hij de nieuwe Jozef is. Wordt hij op de tafel gezet gaat de hele familie eromheen zitten... en gaat er speciaal voor ons een liedje zingen. Ik herhaal, hij is pas vier jaar oud. Juist de titel weg, ik ging ik niet vertellen wat het was? Oh, wat erg! <middels> and release us. Yeah, and, uh, die groep die heet, uh, of die meneer, of hoe die dan ook, uh, wat het dan ook mag zijn, heet Alt J. En het nummer heet Left Hands Free. En het vorige nummer dat heette uh, uh, Couple of Hours. En dat was Jack Kittle of zoiets. Of Keitel. Of, nou ja, dat zal wel. In ieder geval, bent u op de het, Ja, soms krijg je van iemand mooie berichten. Hè, en uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want zo heb je af en toe nog eens een keer wat actueels. En dat maakt het dan weer gezellig. U luistert nog steeds naar CFM Lunch op uh, CFM Zandvoort. En hier is altijd Jan Vos. Ja, uh, Ruud. Uh, je kent, ja, je hoi. Kent, Hallo ja. zeg, hoe nou. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, ja. ja. er komt dit weekend iets nieuws naar, uh, naar Zandvoort. Oh, wat leuk. We hebben natuurlijk uh, erg veel uh, festivals al uh, door uh, de zomermaanden heen. Ja. Maar dat wordt altijd zo laat. Ja. Daarom ga ik er niet meer heen, omdat het nee. altijd zo laat wordt. en nee, jij moet om achter uur naar bed. Ja, ik moet om achter uur naar bed. Ja. Want dan heb ik het wel gehad. Ja, ja. Maar uh, er, zijn ook, uh, even, er komt nou ook een evenement dit weekend naar Zandvoort... En dat begint smiddags al. Zo. En dat is in Amsterdam al een, een ingeburgerd iets. Alleen in Zandvoort nog niet helemaal. En dat uh, gaat onder de, de titel van dagverblijf. Oh. En uh, dagverblijf presenteert namelijk een strandverblijf. En dat is een mini-festival op het strand van Zandvoort dit weekend. En het is natuurlijk heel normaal om tijdens de zomermaanden overdag te feesten in, uh, in Zandvoort. En er zijn natuurlijk ook rond deze tijd ontelbare festivals in ons mooie dorp te vinden... Nog voor de avond valt is het een groot feest... en rond middernacht gaan de meeste feestgangers weer huiswaarts. En meestal op, op zondag is dat wat lastig, want de maandag moet je weer natuurlijk weer werken. Overdagfeesten is daarentegen ideaal. Want met een beetje geluk lig je op tijd in bed... en voel je de volgende morgen nog fris en fruitig ook. Dit uitgangspunt heeft geleid tot het ontstaan van dagverblijf. Een plek waar je tijdens de donkere herfst- en wintermaanden... op zaterdagmiddag al een feestje kunt bouwen. Dagverblijf combineert al, al het goede dat zomerfestivals te bieden hebben... Alleen dan in een kleinere setting. In een korte uh, tijd heeft dagverblijf een trouwe achterban opgebouwd en is het concept uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam en omstreken. Alleen nog niet in Zandvoort. Maar aanstaande zaterdag krijgen we Zandvoort daarvoor de primeur. Vroeg beginnen is het nieuwe motto. Na alle mooie momenten van de afgelopen maanden kon een zomerse variant niet uitblijven. Daarom organiseert dagverblijf dit minifestival strandverblijf aanstaande zaterdag op 12 juli verplaatst de hele dagverblijfscircus zich naar de safari-club op het strand van Zandvoort... en kun je genieten van alles wat dagverblijven te bieden heeft. Zo kun je deze dag onder andere rondneuzen op de minimarkt... meedoen aan een potje disco-bingo, yoga op housemuziek... of een frisse duik nemen in de ballenbak. Naast alle gekkigheid op een stokje zijn er natuurlijk ook nog de DJ's... die ervoor zorgen dat het strand vol dansende mensen komt te staan. Tetero, Two Men en Van Paardenkop, Verdi en Haarlemse helden Roy D en DJ Da Vinci... zullen zorgen voor de nodige zomerse houseplanken... Het strandhuis zal onder leiding van Primo Disco zijn... en DJ Vrienden muzikaal worden ingevuld. Ga even naar YouTube en klik even aan Strandverblijf... want dan krijg je een teaser te zien. Meer informatie voor dit festival overdag... kun je vinden op www.hetdagverblijf.nl. www.hetdagverblijf.nl. Eindelijk een festival wat op een wat passendere tijd begint. Ja, alleen draaien ze de verkeerde muziek. Oké, okay. Maar goed, er zijn al, daar zijn we doelgroepen genoeg voor. Maar oh, ik vind ja. het initiatief wel leuk. Dat je, ja. dat je niet, niet, niet tot 12 ja. uur s'avonds... Ja, nou, en... mij zul je er niet zien, hoor. Ik heb een pesthekel aan dj's en helemaal aan de muziek die ze draaien. Ja, ja jij, maar ik bedoel... Ja, ja, jij komt ook uit andere tijden, hè? Ja, ja, ik ben nog uit de tijd van de echte beentjes, hè. Maar ik vind, ik, vind het zo, ik vind het ideaal om het naar voren te trekken. Dan ben je nou wel op tijd nog weer thuis. Oké. Okay. Helemaal nou, goed. We zien jou op het strand aanstaande maand, zaterdag. Moet je wel op rekenen? Ja? Ah, met, met mooi weer dan wel, hè? Ja Ja, ja. Ja, okay. Nou, je bent wel zo'n mooi, weer, mooi weervierder. Ja, maar het is wel een leuk initiatief. Ja, vind ik ook. Nou, oké, okay. ik vind het goed. of the shingles Good morning, heet dat nummer van Seebold. Ja, en hier is de bioscoopagenda. Ja. ja, echt hoor. We hebben hem. Heksen bestaan niet. Een Nederlandse familiefilm. Vanmiddag om half vier kunt u die zien. Heksen bestaan niet. Het is uh, verder iedere middag om half twee. En dat is een film voor, uh, voor, alle, leef, uh, voor alle leeftijden. Dan Mail Versend, dat is een 3D-film. Nooit eerder vertelde verhaal van Disney's meest beruchte slechterik uit de klassieke Roosje uit 1959. Met in de hoofdrol Angelina Jolie. Hij is voor twaalf jaar en ouder. En hij draait donderdag eh, 10 juli om half vier. Donderdag 10 juli ook om zeven eh, uur. Vrijdag om eh, half vier en zeven uur. Zaterdag ook om half vier en zeven uur. Zondag om half vier en zeven uur. Maandag ook. En dinsdag en woensdag ook. Alle dagen dus om half vier en om zeven uur. Dan de epische actie van Edge of Tomorrow speelt zich af in een nabije toekomst... als de aarde wordt aangevallen door buitenaardse wezens... waar geen enkele militaire macht tegen opgewassen is. 16 jaar en ouder, iedere avond om half tien. Dan hebben we ook nog de film Bad Neighbors. In deze nieuwe hilarische komedie wordt de rust van een jongstel... met een pasgeboren baby, Mac, gespeeld door Seth Rogen en Kelly, Rose Byrne... Bestoord wanneer er een dispuut bestaande uit uh, 50 wilde studenten naast hun komt wonen. Uh, vanavond voor de laatste keer om 7 uur. Jawel. En ook voor de film Rio 2-3D valt na vanmiddag het doek. Deze laatste voorstelling begint om half 2. Dus als u die nog wil zien, moet u rennen. Zo is dat. Gewoon <lacht> rennen. <lacht> Zo, dat was de microscoop agenda. 106.9 VFN. Elton John, en Kiki D. Dan horen we een nummer dat heet de Play. Dat is van een uh, groep die heet Gulp. Of Gulp zal dat dan wel zijn? Linksverraadje in Nederland zegt een bent die heet Gulp. Nou uh, ja, vreemdje Beemd. Uh, Ik bedoel, een beetje vreemd. U luistert nog steeds naar CFM, dames en heren. Het is uh, CFM lunch. Nee, het is uh, half twee geweest. Jawel. En uh, ja, eindelijk is die postbode er dan binnengekomen. Helemaal bezweet die man van tegen wind in fietsen en zo. Maar goed, hij is er. Dat scheelt ook weer. Kunnen we eindelijk gewoon eens even horen wat er allemaal nog uh, allemaal te doen is. Want dat is ook wel belangrijk, toch? Ja, dat is heel belangrijk, vind ik wel. Oké. Okay. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws. Wethouders Bluis en Kuipers staan samen met projectleiders klaar om informatie te verstrekken over de veranderingen in de zorg, zorg vanaf 2015. Na de storm en regen is de gemeentekraam vanmorgen. Niet op de weekmarkt, maar in de hal van het gemeentehuis. Stel dat je mooi weer, ambtenaren. Eh, tot 14 uur vandaag. Kunt u, bent u van harte welkom om langs te komen. En kunt u vragen aan u stellen. U heeft om half uur. De politie in Noord-Holland raadt gemeenten in de provincie af om de halve finale van het wereldkampioenschap tussen Nederland en Argentinië op grote schermen. Eh, niet op grote schermen te vertonen. Ja, wel raar hoor. Vind ik dat. Ja. Veel gemeenten zeggen hier gehoor aan te geven. De gemeente Zandvoort had dat al van tevoren kenbaar gemaakt. Zandvoort stelt dat het standpunt van de huidige regeling met de horecaondernemers nog steeds geldig is. Er mogen uitsluitend televisieschermen op de terrassen staan. Deze moeten zodanig zijn opgesteld dat ze vanaf de rijbaan niet zichtbaar zijn en aan de muur zijn bevestigd. De gemeente werkt niet mee aan een vergunning voor grote schermen in verband met de veiligheid. Wel is een afspraak dat met name in de Haltestraat zou worden afgesloten bij wedstrijden van Nederland. Meer zit er niet in, al dus de burgemeester. De straat is tot één uur na de wedstrijd afgesloten. Na 175 jaar is het voorbij. Simpele papieren treinkaartjes bestaan niet meer. Treinreizigers kunnen vanaf nu alleen nog een vervoersbereis bewijs met een chip kopen. Of wie regelmatig met de trein reist, verandert er niet veel. Maar wie af en toe de trein reist en wie af en toe met de trein reist... en nog niet met een chipkaart reisde, zal, zal het even moeten wennen. De komende weken zet de NS behalve eigen personeel ook 600 studenten in... om reizigers uit te uitleg te geven en te helpen met het aangepaste scherm op de automaten. In totaal moet 1050 automaten worden aangepast. Vooralsnog leiden de... Aanpassingen niet tot problemen. <laughs> Tegenwoordig weet iedereen door een computer werkt. Bij een ongeluk op de A9 bij Zuid zijn in de nacht van dinsdag op woensdag drie auto's en bestelbus beschadigd geraakt. Een auto met kapotte ruitenwissels reed in de stromende regen langzaam over de vluchtstrook. De auto werd niet op tijd opgemerkt door een andere bestuurder. De bestelbus raakte zijn voorganger... waarna twee andere automobilisten op de beschadigde auto's botsten. Eén gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede persoon werd ter plaatse behandeld. Het verkeer op de A9 stond door het ongeval drie kwartier vast. Het Rode Kruis in Haarlem is op zoek naar nog een tachtig scootmobielrijders... die willen meerijden in een toertocht. Doel is een vermelding in het Guinness Book of Records... Inmiddels hebben zich zo'n 170 scootmobielrijders aangemeld... en het is niet de eerste keer dat het Rode Kruis een poging onderneemt. Voor de vorige editie kwamen echter onvoldoende deelnemers opdagen voor een recordpoging. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA... komen steeds meer meldingen binnen van mogelijke misstanden in de zorg. Het afgelopen jaar werden er 2247 zaken gemeld. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2012. Nederland moet zijn kennis-economie versterken... Om een, om een opgelopen terreinverlies op exportgebied te compenseren. Nederland zou zich meer dan nu moeten focussen op de rol van kennis... bij de productie van goederen waarbij de nadruk moet, worden liggen, waarbij de nadruk moet liggen... op de onderdelen van het productieproces waarmee het meest kan worden verdiend. Dagverblijf, eh, het dagverblijf presenteert Strandverblijf. U hoorde dat net al van Albert Jan. Een dag lang feest op het strand van Zandvoort bij Safari Club eh, Zandvoort kun je dansen met je blote voeten. Ja, lekker hoor. Lekker op je blote voeten dansen. Moet er niet aan denken. Liters sangria drinken, losgaan in de ballenbak en op het strand op het springkussen. Tijdens strandverblijf kan het allemaal. Het feest begint om 13 uur en gaat door tot 23 uur. Oh, je vroeg thuis zou zijn? Nou, dat vind ik niet zo vroeg. Luister aanstaande zaterdag naar Zandvoort op zaterdag. En tussen 14 en 17 uur worden er twee, eh, twee kaarten verloot voor dit feest. Jawel. En dan nu het weer. En dat is de verkeerde tune. Dus gaan we gewoon terug. Zo gaat het allemaal wel lekker vandaag weer heerlijk. Nou, even geen tune, maakt niet uit. In het midden en zuiden van het land is het bewolkt en valt er langere tijd regen. In het noorden en noordwesten komen een paar buien voor... maar is het ook geregeld droog en klaart het soms op. In het noordoosten stroomt geleidelijk warme lucht binnen. En daar wordt het vanmiddag 23 tot lokaal 26 graden. De rest van het land blijft het kwik bij 16 tot 20 graden steken... Er waait een stevige wind uit het noordwesten. Boven landmatig tot krachtig. Tot 6 boven. Aan de kust soms hard. Kracht 7. En dat was het nieuws. En het weer. Het is een nieuwe van Kensington. All or nothing. even een leuke band vinden Kensington. En uh, hun nieuwe, volgens mij is het een nieuwe, want hij werd er van de week opgezet. Dus als opvolger van Street, all or nothing. En dit heet Carmina. De groep heet Cloud Boat. Carmine, Carmine, Carmine. Zo is het. Cloud Boat. Ook weer nieuw. He's gone, but he's sleeping. he's that got to hide. You know. He's Serieuze muziek, hè? Cloudboat. Zo heet de groep, of de artiest in ieder geval. En het nummer heet Carmine, of Carmine Kan ook. Kan van alles wezen, natuurlijk. Maar goed, het is wel apart en daar gaat het om. Zo maak je nog eens met wat nieuwskennis. Dat is wel leuk. Goed, maar het volgende is helemaal niet nieuw. Want het volgende is zelfs heel erg oud, want we gaan... Naar de 60 jaar, een van de ruigste bands uit de 60s. I'm a Roadrunner, Runner Honey! Man die scheurde zelfs uit zijn broek tijdens dus op en zo. I'm a road runner honey, the pretty things. Role model voor de Q65, hè deze band. Je bekend van de Animals en nog van veel meer bands. was een van die ja, meest gecoverde nummers uit de Sixties 1965, de ruigste band uit die tijd. En uh, dat waren de Pretty Things. Lantern, easy girl There's nothing on you or me yet Nights here alone Nights here are good Voor dit soort muziek zijn. Het komt van een album dat heet Tales of Us. Het is uh, volgens mij gegevens uitgekomen op 10 september 2013. Uh, uh, ja, ik kreeg het van de week binnen als nieuwe release... ...om uh, uh, uh, de muziek-music-streaming-service uh, uh, op Spotify. Dus. Misschien is het wel een nieuwe single of ze hebben het er nu pas opgezet. Ja, dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, het nummer heet Thea. Oftewel, Thea, Thea. En het gezelschap is genaamd Cold Frap. Cold Frap. Ja, moet ik ook goed zeggen. Cold Frap. En het komt dus van een album dat heet Tales of Ass. Ja, ik vind het toch wel iets hebben. Ja. Niet iedereen zal dit mooi vinden, natuurlijk niet. you can't please the mall, zegt dan maar. Ik vind het wel apart. Goed, nou, lekker dan. Nog even door hoor. Ja. En dat doen we met Kim Carnes. Ook weer gejat van Rob Harms. <lacht> en dat, doen we, dat heet we met Betty Davis' Eyes. Betty bet it day the She knows! Eyes. Kim Carnes was dat. We gaan alweer wat aan de laatste doen. Goh, gaat dat toch allemaal in? Zo jammer. We moet nog een uur doorgaan. Oh, sorry, ik moet nog een uur door. Nog twee uur zelfs. Nou, dit is de laatste dan. Stijde Squal. In the Army Now. Compositie van de Nederlandse Bolland en Bolland. in a foreign land Uncle Sam does the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 Het Israëlische offensief tegen Hamas in de Gazastrook... zal de komende dagen worden uitgebreid, heeft de Israëlische minister van Defensie gezegd. Afgelopen nacht heeft Israël meer dan 160 doelen gebombardeerd. Het leger zegt dat 165 raketten in de richting van Israël zijn afgeschoten... waarvan er veel zijn onderschept. Palestijnse bronnen melden dood van 35 mensen in de Gazastrook... als gevolg van de bombardementen. In Israël zijn geen slachtoffers gevallen.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 De vakbonden zijn bang voor banenverlies bij Air France KLM na de winstwaarschuwing van gisteren. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij verwacht een winst van maximaal 2,3 miljard euro. Eerder ging Air France KLM uit van 2,5 miljard euro. Onder meer de groei valt tegen. Over een kleine twee weken presenteert Air France KLM de halfjaarscijfers. Mogelijk wordt dan meer bekend. Het peloton in de Tour de France slaat vanmiddag twee van de zeven kasseienstroken over. De organisatie vindt ze te gevaarlijk. Door de zware regenval staan de kasseienstroken onder water. De stenen zijn daardoor te glad om veilig overheen te fietsen. Voor de start spraken verschillende renners al hun zorgen uit over de etappen over de kasseien. Het weer in het midden en zuiden bewolkt en regenachtig bij temperaturen tussen 16 en 20 graden. In het noorden en noordwesten een paar buien, maar ook geregeld droog en opklaringen. In het noordoosten wordt het 22 tot lokaal 25 graden. Aan de westkust staat een harde wind. Morgen en vrijdag meer zon bij 25 graden, maar de kans op buien blijft. Dit was het NOS Journal.